de totale olieproductie stil te vallen door een staking op de booreilanden. De staking voor een betere pensioenregeling duurt nu twee weken... ...en daardoor is de olieproductie zo'n 15% lager dan normaal. Dat zijn meer dan 2 miljoen vaten olie per dag. De prijs van een vat Brentolie olie steeg afgelopen donderdag tot boven de 100 dollar. Na het dreigement van de werkgevers in de Noorse olieindustrie om de hele productie stil te leggen als de staking niet komende nacht is beëindigd. Noorwegen is na Rusland de grootste olieproducent van Europa. En dan het weer. Bewolkt in het binnenland enkele buien. Tussendoor ook wat zon en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS journaal Dit is Johnson Sahoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Er wordt wel op snelheid gecontroleerd. Op onder meer de A12 tussen Utrecht en Arnhem en op de A28 tussen Hogeveen en Assen.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 I follow you. Skill to you'll Het is voor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 sound. needs me.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 Its is on Is yes. it done? FM.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 Cuando se marea dolores, cuando se cuando se su vela, cuando se dolores, Se cuando se cuando se cuando se cuando se Baila, baila, baila, baila, baila,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 sharing and days my love it had so many empty spaces i'm sharing them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 Een Israëlische commissie adviseert alle nederzettingen op de westelijke Jordaanoever een legale status te geven. De commissie onder leiding van een voormalige rechter van het Hooggerechtshof stelt dat de Westhoever geen bezet gebied is. Israëliërs hebben het wettelijk recht om zich te vestigen in Judea en Samaria. En het stichten van nederzettingen kan op zichzelf niet als illegaal worden beschouwd, zegt de commissie. Het advies dat is opgesteld op verzoek van premier Netanyahu moet nog door de politiek worden besproken. VN-gezant van Syrië, Kofi Annan, reist na gesprekken in Damaskus door naar Iran. Dit weekend zei Annan in de Franse krant Le Monde dat Iran een belangrijke rol kan spelen bij het oplossen van het conflict in Syrië. Annan heeft in Damascus twee uur met president Assad gesproken. Wat daaruit is gekomen is niet duidelijk. Er werd door beide partijen bekendgemaakt dat het een constructief en open gesprek was. Anan erkende afgelopen weekende dat zijn missie om een politieke oplossing te bewerkstelligen in Syrië geen resultaten heeft opgeleverd. Het zesplumpteplan van Anan, dat in april werd gepresenteerd, moest een einde maken aan het geweld tussen het leger en de opstandelingen. Justitie in Groningen gaat een man vervolgen voor moord, hoewel er geen lijk is gevonden. De man wordt ervan verdacht dat hij twee jaar geleden zijn 45-jarige huisgenoot heeft gedood. Het OM denkt...